Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn ruim 6500 coronabesmettingen gemeld bij het RIVM. Dat is 1250 meer dan het gemiddelde van afgelopen week. De laatste keer dat er zoveel besmettingen bij kwamen was begin november. In de ziekenhuizen zijn er minder coronapatiënten. In totaal liggen er nu 1602 besmette mensen. Grondbloemen en rotjes mogen dit jaar niet. En dus schiet de verkoop van sterretjes, knalerwten en simpele fonteinen omhoog. Vliegt de winkel uit bij deze vuurwerkverkoper. Normaal gesproken beginnen de bestellingen pas vanaf begin december bij ons binnen te stromen. Maar nu is driekwart van de voorraad al weg. In Venendaal is iemand in een metersdiepe bouwput gevallen. De put zou zo'n drie meter diep zijn. De brandweer heeft hem eruit kunnen halen. Hoe de man eraan toe is, is niet duidelijk. Een kamer van een hotel in het Brabantse Oudenbos is vannacht door twee Poolse gasten volledig aan gort geslagen. Zo'n beetje alle meubels zijn vernield. Toen de politie kwam weigerden ze de deur open te doen. Dus werd die ook nog vernield door de politie dan. De mannen van 36 en 37 waren waarschijnlijk dronken en onder invloed van drugs. Ze zijn opgepakt. En Rusland is begonnen met coronavaccinaties. Het gaat om het zogeheten Sputnik V-vaccin. Russen kunnen in tientallen klinieken in Moskou een coronaprik halen. Maar niet iedereen is welkom, zegt correspondent David-Jan Grotvra. Het zijn vooral nog alleen mensen die werken in het onderwijs, de gezondheidszorg en het maatschappelijk werk. En in de Russische strijdkrachten. En er zijn nog wat, uh, nogal wat beperkingen. En er geldt een maximale leeftijdsgrens van 60 jaar. Terwijl er in, in Rusland heel veel mensen werken die ouder zijn. Ook mogen mensen die laatst griep hebben gehad of die een bepaalde chronische ziekte hebben geen prik halen. Het vaccin is in Rusland zelf ontwikkeld. Nederland en andere landen in Europa gaan het vaccin niet gebruiken. Krijg je het weer nog? Er is veel zon nu en het is een graad of zes. Vanavond blijft het droog en duikt de thermometer tot een paar graden onder het vriespunt. Morgen veel zon en max 5 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland vielen bij Amsterdam op de A10 Oost richting de A10 Zuid. Tussen Watergraasmeer en de Afrit Rivierenbuurt heb je een kleine 10 minuten vertraging door een ongeluk. Twee rijstrokers zijn dicht. En tot zover de verkeersinformatie.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 Ik had uh, inderdaad gelijk. Hij kwam helemaal uh, koukleunend Kwam hier de studio binnen. Albert Jan Vos, uh, daar hebben we het over uiteraard. En uh, ja, wat we de tweede en de derde uur allemaal gaan doen is voor hem nog een verrassing. Jullie weten het natuurlijk al lang. Maar uh, <laughs> nee, uh, uiteraard uh, gaan we nog uh, aandacht besteden aan uh, Sinterklaas en aan de kerst. Want er komen heel veel nieuwe mooie kerstplaten uit, uh, Albert-Jan. Ja, en uh, ook, uh, ook zelfs een beetje toegespitst op dat corona-verhaal. Ja, dat we allemaal ja, ja, kleinschalig, ja. Uh, kleinschalig kerst gaan vieren en dergelijke. Dus die, dat zal wel een van die verrassingen zijn waar je dan over gaat hebt. Klopt, heb de, de komende twee uur op de Salfordse Radio. Wat gaan we nog meer allemaal doen in dit uur? Nou ja, natuurlijk, de Winter Pride uh, gaat definitief door. Dat is de afgelopen week uh, een beslissing overgevallen en ook... Uh, Via de ZFM-app kan je stemmen op de LHBTI-lijst. Top 51. Met nummers, want op 20, 20 december aanstaande, op een zondag... worden al die platen gedraaid tijdens dat Winter Pride weekend. Maar daarover later meer. Verder hebben we dan nou toch een eerbetoon aan de kleine zandvoort, Simon Paap. Zeg je dat wat? Jazeker. De, de kleinste man van de wereld. Nou, prachtig. Dat krijgt een prachtig vervolg... Uh, door een kunstenares en natuurlijk het Sandvoors Museum. Daarover later ook nog meer. En wist je dat Kees de Muis uh, is klaar is om te spelen? Ja, ja, ja, ja. dat hoor je rond de klok van half vier tijdens de evenementenagenda. Ik zou zeggen genoeg reden. Oh ja, en trouwens, uh, de, zojuist is de derde vrije training begonnen. Niet de kwalificatieluisteraars. De derde vrije training van uh, de Formule 1 in Abu uh, in Bahrein. Op het circuit van Sakhir. Uh, daar kijken we natuurlijk ook even naar. En als er wat melden is, zullen we dat u zeker niet onthouden. Het zijn uh, korte rondjes die want ze daar het doen. Het is uh... best wel spannend, want Bottas heeft 201 punten voor het WK. En uh, Verstappen 189. Nou, het zou toch best wel... Uh, ja, ik, ik zou zeggen, Verstappen, ga lekker trappen. En uh, zorgen dat je tweede wordt. Want wie weet is die auto van, van, uh, van uh, Hamilton wel verkeerd afgesteld. Je weet maar nooit. Oké, okay, dat, dat, dat in de, dit uur waren we uiteraard ook de derde vrije training voor je in de gaten. En dan gaan we kwalificeren om zes uur, hè, meen ik. Uh, ja, 6 uur is kwalificatie. Oké, okay, en dan morgen om tien over zes de reis. Dus uh, tijdens het avondeten geen Studio sports Met de bord op schoot, maar uh, Formule 1, uiteraard op de diverse sportkanalen te zien. Hier is Rita Franklin. Do you De Gordia, Rita Franklin en The Freeway of Love. Ja, we hoorden dat van Albert Jan om half drie. Het blijft de komende dagen koud. En misschien krijgen we wel sneeuw. Ja, en daar heeft Emma dus een uh, mooie kerstplaat uh, voor gemaakt. Als de eerste sneeuw valt. Perfect. Het lijkt al zo lang geleden Vorig jaar, mijn vrienden daar Toch was ik niet tevreden Bubbles bij de open hart, Tot de want jij was niet daar De boom die staat, lichtjes aan Voelt nog een beetje leeg, maar Luister ik het zacht onder de kerstboom. Dat ik van je hou. En als ik in je ogen kijk, overkijk. Kom niet op elkaar, op elkaar. Dan is het veel vlog op het afval. Wat ben ik, ben ik, ben ik En dan komen wij aan met de kerstplaats op de Solfoods Radio. Maar eerst pak je s'avond, natuurlijk, vanavond nog. Dat vergeten we zeker ook niet door vanmiddag. Nee, het billetje is daar helemaal op uh, aangepast. Je hoort het trouwens uh, als de eerste sneeuw valt. De nieuwe kerstsingel van Emma Heesters. Ja, zo het eind van het jaar. Er komen ook weer uh, de diverse lijsten uh, eruit. Uh, bijvoorbeeld de top 2000 hebben we op uh, Radio 2. Maar wij uh, bij CFM hebben ook een uh, eigen lijst, uh, Albert-Jan. Klopt, maar daar kom ik zo meteen nog even op terug. Op de app, hè? Niet op de website, hè? Nee. Ja, ook. Ja, oh, allebei. Ja. Okay, allebei. Goed. Ja, waar gaan we het over hebben? Uiteraard de Winter Pride 2020. Maandagavond heeft het bestuur van de stichting LHBTI... HC in nauw overleg met alle betrokken besloten... de wintereditie van Pride at the Beach toch door te laten gaan. Uiteraard aangepast aan omstandigheden veroorzaakt door de pandemie. Binnen het bestuur was men unaniem van mening dat corona geen reden mocht zijn om onzichtbaar te blijven en spreekwoordelijk terug uit de kast, in de kast te gaan. Daarbij kreeg de organisatie enthousiaste steun van het innovatie van Zandvoort, Holland Casino, Gemeente Zandvoort en Pride eh, Amsterdam, waarvan Pride at the Beach een vast onderdeel is. Met behulp van vele actieve partners is een uitgebreid programma samengesteld voor jong en oud met kunst, cultuur, spel, muziek, dans en beweging. Pride ondernemer van het jaar 2020, Brigitte van Eijg heeft als eerste uh, uh, een wapen van Zandvoort Pride Bingo op 19 december georganiseerd. Anja Westerwel en Ronald Huiskens, uh, vaste presentatoren van Rainbow Radio Zandvoort... hebben bij uw lokale zender CFM tenminste zes uur zendtijd gekregen in de week van de Winter Pride. Naast veelzijdige gasten staan er ook een aantal speciale Rainbow Top 51 op het programma. Daar kom ik nog even op terug. André Donker heeft een ware kunstwandelroute weten op te zetten langs speciale exposities in het H.D.M.Z. Museum en het Zandvoortsmuseum op de Boulevard en in de Pub-Up Galerie op de passage van de Roze Kunstlijn en een speciale tentoonstelling Secrets in de Zeestraat 37 van vaste exposant en fotograaf René Zuiderveld. Deze laatste heeft een indrukwekkende serie portretten gemaakt van de ambassadeurs van Pride die eveneens worden geëxposeerd. Na de succesvolle start met een onderdeel voor kinderen... door Ronald Huiskunst vorig jaar zomer wordt dit vervolgd. Ook omdat, een, ook omdat het voor veel kinderen een heel andere kerstvakantie wordt. In samenwerking met Hilly Jansen en Jante Otto van het Zandvoorsmuseum... en Marianne Rebel van de Kinderkunstlijn... komt er voor de schoolgaande jeugd een creatief programma over trotse keien... Roy Dongen en André Donker organiseren de eerste online danceparty. Vele vaste dj's en dansers van Max en onze troeteldag Dallas Angel... en balletzanger, danser oost uh, Ot suren dagva uit Duitsland... zullen op een geheime locatie zorgen voor een dansfeest zonder publiek... dat live via sociale media zal worden uitgezonden in heel Europa... Terug even naar de top 51 die Rainbow Radio presentatoren Anja Westerwil en Ronald Huiskunst gaan houden. Uh, verwijs ik u even naar de, de dag in de agenda. Dus Zondagmiddag 20 december, dus zit het vast in uw agenda. Zondagmiddag 20 december van 1 uur tot 6 uur. Van 1 tot 6 op zondagmiddag Rainbow Radio. En het is mogelijk een eigen verzoeknummer door te geven. Het liefst met je naam en een verhaal erbij. Als je ook je telefoonnummer doorgeeft, dan kan je gebeld worden... en dan kan je live het verhaal achter je verzoek vertellen. Kijk voor die lijst even uh, op uh, de app, dan wel op de website van uh, ZFM... en kruis je uh, je voorkeur aan en wellicht uh, je telefoonnummer erbij... want dan heb je kans dat je live in de uitzending komt. Dus op 20 december van 1 uur middag tot 18 uur... een special Rainbow Radio top 51. En stem nu en jij bepaalt ook wat er in die hitlijst gaat komen.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 op de Sanfoortse Radio. Dit was de nieuwe single van Last Frequencies. Inderdaad, onze Zuiderbuur met uh, weer een uh, hit, Don't Leave Me. Dat allemaal op de zaterdagmiddag uh, bij uh, CFM. Ja, Begin december uh, dan is altijd uh, de landelijke inzamelingsactie van uh, de Lions uh, Clubs... Uh, uit heel Nederland en ook Lions Club Zandvoort doet daaraan mee, Albert Jan. Ja, want ook dit jaar houdt Lions Club Zandvoort in december weer zijn inzamelingsactie van DE-punten en oud- en vreemd geld. Lions Club Zandvoort organiseert al 55 jaar activiteiten in Zandvoort en omgeving waarmee geld wordt opgehaald voor goede doelen. Afgelopen 1 december werden er zowel bij Pluspunt als bij Bakker Betram een zuil geplaatst waar DE-punten en oud- vreemd geld ingestopt kan worden. Voor de negende keer gaat de opbrengst van de DE-punten naar de voedselbank. Alle ingezamelde DE-punten worden na de actie bij douwe Edwards ingeleverd... die de ingezamelde punten met 15% verhoogt. Vervolgens worden de punten ingewisseld voor pakken koffie... die aan de voedselbank worden gedoneerd. Voor de mensen die naar de voedselbank gaan en leven onder de armoedegrens... zit in, uh, zit in hun wekelijkse voedselpakket maar af en toe wat koffie. Geen eerste levensbehoefte, maar een zeer gewaardeerd extraatje... De opbrengst van het oud vreemd geld is bestemd voor de stichting Fight for Sight. Deze stichting helpt mensen in onder andere India en Nepal via een hoogoperatie van staar af. Oud en vreemd geld wordt door de Lions via hun netwerk in de hele wereld omgezet in euro's. Oud geld dat niet meer door nationale banken wordt ingewisseld, wordt op veilingen aan de hoogst biedende verzamelaar verkocht. In Nederland is een staarbehandeling meestal een fluitje van een cent. Maar in ontwikkelingslanden is zulke zorg vaak niet voorhanden. De Lions-organisatie zet zich we wereldwijd in om dit leed te bestrijden... waardoor tienduizenden mensen in de derde wereldlanden letterlijk het zicht weer in de ogen krijgen. De operaties worden veelvuldig uitgevoerd door de oogarts Gerard Smit... die als adviseur verbonden is aan de stichting en tot een van de leden behoort van de Lions Club Zandvoort. Dus bent u in het bezit van DE-punten dan, dan wel oud en vreemd geld... U kunt zich vervoegen bij Pluspunt, dan wel bij, bij bek, Bakker Bertram. Want daar in de zaal kunt u de DE-punten en het oud geld daar deponeren. Voor het goede doel. Goede actie van de Lions Club weer. Dat wou ik zeggen, Albert-Jan. Ja. En inderdaad, lever je DE-punten of uh, oud- of vreemdgeld in uh, inderdaad, bij uh, Bakker Bertram. Of bij Pluspunt in Nieuw-Noord. Niet alleen Sinterklaas muziek vanmiddag op de Salvoortse Radio, maar ook al een klein beetje kerst. Hier is de nieuwe single van Mariah Carey samen met Ariane Krande en Jennifer Hudson. En die heet O Santa. Een klein beetje in de stemming. Al of niet? Een klein beetje. Ja, een klein beetje. <laughs> Ansvenda, Mariah Carey, Ariane de Grande en Jennifer Hudson. Dat allemaal bij de zaterdagmiddag van CFM. Nogmaals een hele goede middag. En Kees de Muishuis is klaar om te spelen trouwens. In het Zandvoortsmuseum is er gesloopt, getimmerd en geschilderd... en dat alles voor de komst van Kees de Muis En zijn vriendinnetje Julia... Kinderen zijn welkom om te komen genieten van het speelhuisje. Voor de kindjes van 3 tot en met 6 jaar is er een educatieve speel-leerruimte ingericht. Doe je schoenen lekker uit en kruip door de tunnel. Laat je verrassen door Kees, die jou laat zien hoe ze vroeger gingen vissen in een bomschuit. Kijk naar Julia, die voorzichtig de zee ingaat vanuit een miniatuur badkoetsje. Zoek de plaatjes bij elkaar in een speciale Zandvoort Memory Spel... Maak een mooie kleurentekening of bouw een hoge berg van kaasblokken. En dat klinkt de uitnodiging voor het Zandvoorts Museum voor de Jeugd tussen 3 en 6 jaar. Dit project is bedacht en uitgevoerd door kunstenaars Sandra Overweg en Henriette van Roosmalen. En financieel mogelijk gemaakt door het VSB-fonds, onderling hulpentoon en het Zandvoorts Museumteam. Kees de Muis heeft een vaste stek gekregen in het museum op de kleine speelzolder. Dus Kees en Julia zijn het hele jaar door te bezoeken in het Zandvoortsmuseum... zodat er voor de kleintjes altijd een plaats is om te spelen en te leren. Kijk voor meer informatie even op www.keesdemuis.nl www.keesdemuis.nl De laatste dagen voel ik me een beetje raar Geen trek in eten en ik kijk niet maar ik staar hoe zou het komen dat ik mij zo anders voel? Misschien dat jij wel weet wat ik bedoel. Shalala, shalalala, shalalala, shalalala. Shalalala, shalalala, shalalala. Ik ben verliefd. Zij is verliefd. Maar op wie, dat zeg ik niet Ik ben verliefd Zij is verliefd Op een hele mooie Piet Hij is zo lief zo oh, lief En hij heeft een mooie lach Ik ben verliefd zo verliefd Vanaf het moment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 Het moment dat ik hem zag, hij houdt erg van muziek. Gaat over mij. En hij is ontzettend koel. Cool. Yes, ik wist het. Hij denkt heel erg uniek. Oh ja. En zijn blik, die is zo zwoel. Ik ben verliefd. Hij is verliefd. kan je voorstellen, Albertjan, dat ik ook een beetje voorpret had bij het voorbereiden van dit programma? Klopt. Ja. Gewel, ik kan wel iets meer voorstellen. Geweldig. Hè? De testpits en ik ben verliefd. Ja, de plaatje draaien elk jaar zo'n beetje met Sinterklaas. Ik ben nu al in de stemming, hoor? Ja. Dus ja. hij mocht niet ontbreken, zo op uh, Pakjesdag 2020. Van uh, Zandvoort. En daar gaan we nog wel even 30 jaar mee door hoor. Ja. Heerlijk. Je de Urban Cookie Collector van hem een beetje uit de begintijd van uh, de Zandvoortse radio. Dat was uh, I've got the key, I've got the secrets. Aan het begin van deze uitzending van uh, Zandvoort op Zaterdag heeft het erover gehad... Simon Paap, de kleinste uh, Zandvoorter. Klopt, Simon Paap, de kleine Zandvoorter. die in de 19e eeuw wereldberoemd was door zijn optredens op kermissen, krijgt een beeld in het dorp. Dit na aanleiding van een reportage van NH Nieuws... eerder uitzond over de zeer opmerkelijke levensloop van de kleine man. Omdat zijn lichaam uit zijn graf is gestolen... en hij in de vergetelheid is geraakt... rees de vraag of er niet een eerbetoon in het dorp moest komen. En dat gaat nu gebeuren en het blijft niet alleen bij een beeld. Hille Janssen, directeur van het Zandvoorts Museum... zag de reportage op NH Nieuws en raakte direct enthousiast. Simon, die ook de bijnaam Jaapje had... was echt heel erg beroemd als iemand die nu door de koning wordt uitgenodigd. Staat het toch ook in alle kranten. En van hem weten we niks. Dus ik vind dat hij echt verdient dat we hem naar voren brengen. Ze belde de Zandvoortse kunstena beeldend kunstenares Noord Brand en die ging direct aan de slag. Zelf maakte Heerle Jansen met Carina Veren... docent aan de Zandvoortse basisschool... een kinderprentenboek over de Zandvoortse gevierde dwerg... Reden genoeg voor onze collega's van NHTV... om er een reportage van te maken. Dit is hem. Simon Paap. Simon Paap. Schaal 1 op 1. Ja, precies exact 76 centimeter. Zo beroemd was hij tijdens zijn leven... Zo vergeten werd hij daarna. Simon Paap, ook wel Jaapje genoemd. Aan het begin van de 19e eeuw werd de kleine Zandvoorter in binnen- en buitenland... beroemd om zijn optredens op kermissen. Hij stelde zichzelf altijd voor als de kleinste mens ter wereld. In Engeland raakte hij zelfs bevriend met de koninklijke familie. Toen hij 39 jaar was, kwam hij op 2 december op tragische wijze om het leven. Dit is ongelofelijk, toch? Yeah. In het Frans Hals Museum in Haarlem zijn nog een paar kledingstukken van hem bewaard. Onlangs brachten we met Wim van der Heijden, een ver familielid van Simon... nog een bezoek aan het museumdepot. Heel bijzonder om dit te zien. Ja. Ja. Ja, ik wist dat hij klein was, maar als je dat dan zo van dichtbij bekijkt... dan wordt het toch allemaal nog weer een beetje echter. Simon werd geen laatste rustplaats gegund... Want zijn kleine lichaam is, net als zijn grafsteen, uit de Hervormde Kerk in Zandvoort geroofd. Wim en Dominee John Vrijhof deden daarom een oproep. Ja, en dan zou het toch uh, wel weer interessant zijn om uh, als uh, Gemeente Zandvoort. Om, uh, om daar een beetje wat uh, mee te doen. Uh, ja, het is tenslotte toch een, uh, een bekende Zandvoorter. Hier zouden we zeker aandacht aan moeten geven. We hebben hier in Zandvoort een straat met allemaal gedenkstenen... van mensen die belangrijk zijn geweest voor Zandvoort. Maar deze persoon is natuurlijk ook belangrijk voor Zandvoort. Het zou natuurlijk ook heel mooi zijn als er een klein standbeeldje zou komen. En dat beeldje, dat gaat er nu komen. Gemaakt door de Zandvoortse beeldend Noor Brandt. Kende je het verhaal van Simon Paap? Helemaal niet. Totdat het de telefoon ging, s'avonds om een uur of uh, tien. Ja. En ik Hilly aan de telefoon kreeg. Eigenlijk door de reportage op NH Nieuws... kwam ik weer achter dat verhaal van... daar nou mag je best wel wat meer mee gaan doen in het Zandvoortsmuseum. Wat een fantastisch verhaal. Ja. En ik heb de volgende dag gelijk gezegd... oh, ik ga het doen, ik ga het maken. Ja. Hartstikke leuk. Want waarom wil je het graag doen? Wat vind je van zijn verhaal? Zijn verhaal is uitermate boeiend. Ik was ook heel erg benieuwd uh, hoe, hoe die verhoudingen nou zouden zijn. Hoeveel is 76 centimeter en dan een volwassen mens? Ja. Nou, hij uh, trad vaak op uh, als uh, Napoleon. Dus ik dacht, ik, uh, uh, ik beeld hem uit als Napoleon met de kleren van die tijd. Ja. Zijn handje zit ook hier in uh, het vest... Hij krijgt een steek op zijn hoofd. Die uh, moet ik nog maken. Yes. En omdat hij kaart speelde, krijgt hij in het rechterhandje een aantal kaarten. Mm -hmm. Om toch een beetje die link te maken naar waar hij zich mee bezig hield. Yes. En naast een voet komt een gezellig borrelglaasje te staan. Want ik heb begrepen dat hij ook uh, flink uh, van een neutje hield, ja. zullen maar zeggen. Ja. En het blijft niet bij een beeldje, want er is ook nog een kinderprentenboek in de maak over de kleine Zandvoorter. Gemaakt door Hele Jansen en de Zandvoortse basisschoollerares Carina Veren. Nou, ik begrijp uit alle verhalen, omdat je er steeds meer in verdiept, dat hij echt heel erg beroemd was. Uh, als wij iemand uh, kennen die uitgenodigd wordt door de koning, staat dat ook in alle kranten. Ja. En we weten van hem niks. Dus ik vind dat hij dat echt verdiend heeft dat wij hem uh, naar voren brengen, hoor. Maar had je al eerder een uh, kinderboek geschreven? Nee. <laughs> nee, nog nooit. Dat was even spannend. <laughs> Alleen voorgelezen. Ja. <Yeah. laughs> en ik hou heel erg van voorlezen. Ja. Yeah. In de klas uh, ja, doe ik dat echt heel graag. Allemaal verschillende stemmen. En, uh, hij was natuurlijk klein. Dan zou je zeggen, zijn stem zal wel wat hoger geweest zijn. Ja. Yeah. Dus, en hij riep heel vaak bij het begin van zijn uh, optreden altijd... Hebt gij ooit zo'n klein mens gezien? Ja, zou het ja. zo zijn? Ik denk niet dat hij heel erg een lage stem had. Nee. Dat zou wel heel grappig zijn trouwens. Kermis, de, de wereld van vroeger. Door de modder heen een gordijn ophangen en een show geven met niks. Nee. En dat deed dat kleine ventje. Ging de hele wereld rond. Terwijl ik dan later denk, 1800, er waren geen treinen... Ze waren arm, dus hoe is hij in godsnaam naar, naar België gegaan? En ik begrijp met een boot naar Londen, maar hoe is hij van Zandvoort naar de opstapplaats gegaan? Dus dat zijn allemaal dingen van, je gaat steeds verder in het verhaal. Maar je wil ook werken aan de woordenschat. Uh, dus we hebben ook een heel lijstje met woorden die vroeger gebruikt werden en die gaan wij mooi uitleggen. Noem maar eens één. Een. Uh, sowieso de klink, uh, de stoof, een bomschuit. Uh... Simon kwam op tragische wijze aan zijn einde. Hij werd namelijk in het Belgische Dendermonde in de lucht gejonast... en kwam verkeerd op de stenen grond terecht. In een koffer werd hij daarna naar Zandvoort vervoerd, om daar begraven te worden. Laat je dat er allemaal in? Want ja, dat hij in een koffer naar Zandvoort werd gebracht... Ja. dat zijn lichaam is weggeroofd... hoe vertel je dat aan de kinderen zonder dat ze nachtmerries krijgen? Ik denk dat ik wel stop bij dat hij in een koffer van Bendemonde teruggebracht is naar Zandvoort... en ook dat zijn graf tot twee keer toe is opengemaakt. Dat laat je nee, maar. Nee, dat... Ja, wie weet een deel twee. Het beeldje moet eerst nog in neonlied gegoten worden... en komt straks in het Zandvoorts Museum te staan. Dan is Simon toch weer een beetje terug in Zandvoort... Maar de grote vraag is natuurlijk waar zijn overblijfselen zijn gebleven. Denk je dat die ooit nog uh, dat zijn overblijfselen uh, gevonden worden? Ik hoop het, maar misschien hebben we hulp van Peter de Vries nodig. Ik weet het gewoon. Het gaat gebeuren. Ja? Ja, tuurlijk. En waarom ben je er zo van overtuigd? Ja, het gevoel. <lacht> <lacht> nee hoor, maar ja, dat is toch ontzettend spannend. En ik hoop dat mensen echt verder gaan... Uh, Kijken, luisteren en dan komt er vast wel iets uh, boven water, deze cold case van Zandvoort, toch? Ja, mooie reportage van uh, onze collega's van NA uh, Nieuws over Simon Paap, de kleinste Zandvoorter en hele bekende Zandvoorter. Uh, ja, dat is een mooi verhaal trouwens. In, uh... Ja, dat beeld wat Noordbrand gaat maken, of aan het maken is... dat wordt wel een heel mooi beeld, hoor, trouwens. Ook binnenkort te zien in het op Albert-Jan. Prachtig. Nee, ik vind het helemaal leuk. Ik vind het een geweldig initiatief. Kende jij het verhaal van nee, Simon nee, ik, Paap? Nee, ik, ik, ik, ik, na, het verhaal, na het boek over Pit van Omerloeks ben ik gestopt. Dus, uh, nee, dit is een hartstikke mooi verhaal. En dat zegt Hilly ook terecht. Er zit een heel verhaal weer achter. En daar kan je een heleboel dingen mee doen. Nou, dat blijkt dan wel uh, uit dit, nou... Er staan al een aantal beelden bij, bij, bij het museum. En daar past deze van Jaapje perfect tussen. Zeker. Nou, tot zover inderdaad uh, over Simon Paap, de kleinste zonpoorter. We gaan nog twee platen draaien. Tot aan het nieuws. En weer van vier uur. Niet weglopen alweer, dan de je weer het en ander. <lacht> en een van die twee platen is deze van Bon Jovi en Always.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 Song, like the way it's meant to I've made mistakes, I'm just a man When he holds you close, when he pulls you near, when Even zien bij de Sanfors Radio even een pak herrie zo op de zaterdagmiddag. Bon Jovi was dat en always. We zijn bezig met de derde vrije training van de, de GP van Sakir. En hoe gaat het met onze eigen Max Verstappen, Albert-Jan? Nou ja, het is, het is euh, laten we zeggen, als je een beetje snel rijdt... dan rij je onder de 55 minuten rij je een rondje. Ja, makkelijk. Uh, vijf, ja, vijf... Op je slofjes. Uh, ik dacht, 55 uh, uh, ja, ja, nee, nee, nee, nee. seconden. Ja, 54 seconden. Dus. 54 seconden heb je een rondje. Dus het is hartstikke druk uh, op de baan. En uh, ik kreeg het idee dat uh, Verstappen op een gegeven moment zat was... want hij stond op een zevende de, de, uh, de snelste tijd... En ik knipperde met mijn ogen en dan keek ik nog een keer. Toen was de stap in één keer de snelste. Ja, je let even niet op en, en let het was even gebeurd. Niet op en het was met 54 seconden 0,64 tot, tot op dit moment de snelste tijd in de vrije, derde vrije training. Bottas komt daar op 0,2 seconden op een tweede plek. En Gasly op een derde. En de zo verrassende Russell, die gisteren dus de twee vrije trainingen op zijn naam schreef... staat momenteel nog maar op een zevende plek. Maar ja, 0,6 seconden uh, op achterstand. Het is niks. Nou ja, voor uh, dit circuit is het wel veel hoor. ja, dus, uh... oh ja goed, uh, maar uh, nee, dit ligt dicht bij elkaar. Het is een klein baantje, het is 3,5 kilometer ongeveer. Standvoort daarentegen 4,2. Maar ja, daar zullen ze ook onder een minuut gaan rijden. Maar goed, volgens nog verstappen op uh, de vrije training op een eerste plaats. Oké, okay, dan gaan we nog even carbiet schieten. Carbiet schieten, nou, dat is bijna in heel Noord-Holland verboden. Dus ook in Zandvoort of niet? Zandvoort is het nog niet officieel, maar ja, de AVP zal zich natuurlijk conformeren aan alle andere gemeentes die dat wel hebben. Bloemendaal heeft het trouwens ook, ook inmiddels verboden, is bij mijn weten. Maar ja, melkbusschieten zitten voor de meeste Noord-Hollanders er niet in dit jaar. Naast dat het kabinet koos voor een vuurwerkverbod... kiest het merendeel van de Noord-Hollandse gemeenten voor een verbod op karbietschieten. Wilt u kijken of welke gemeentes wel eventueel nog in aanmerking komen? Texel bijvoorbeeld hebben ze het niet verboden. Oké. Okay. En ze verwachten ook geen, geen karbietschiettoerisme rond het oud en nieuw naar Tesla. Maar daar is het nog niet verboden. Maar goed, wilt u kijken waar het allemaal wel verboden is? Kijk dan even op... De, de kaart die uh, staat geprojecteerd op uh, de website van NH. Ja, je hebt geen eens uh, verf. Uh, of uh, hoe heet dat? Uh, melkbussen nodig. Je kan het ook met verfblikken doen. Dat dus, uh... kan ook, maar ik heb, ik heb uh, nog twee uh, originele melkbussen thuis. Dus... Oh, ja. nou, dan uh, komen we met uh, oud en nieuw bij ja, jou langs. <laughs> uh, over, uh, tot Al, zover. Uh, als niet verboden wordt. Dit uur, uh, Zandvoort op zaterdag. Zometeen zijn we er nog een uh, uur lang. Afgelopen week is hier uh, overleden Frank uh, Kramer. Hij is ja. 73 jaar geworden. We kennen hem natuurlijk als oud-voetballer van FC Haarlem. Klopt. En onder meer ook presentator. Maar hij was ook zanger. Hij heeft in een groep gezeten. En die groep, Full House, ja, klopt. had in de jaren 70 een hit. Nou, de laatste plaat voor het nieuws en weer van uh, 4 uur... is inderdaad Frank Kramer met die groep uit uh, de jaren 70 Full House en standing on the inside. Graag tot zo. Looking at me